En wellicht is die man in die tijd koning geworden. Na vervolging heeft God hem te laatste gegeven wat hij beloofd had en waartoe hij hem gezalfd had. En wanneer dat hij dan op de troon mocht zitten, dan vinden we dat hij zegt, ik zal van goede tierenheid en van recht zijn. U zal het schaamt zijn. En dan in het tweede vers: Ik zal met verstand den weg betreden vroeg. En mijn heusers, David, die de man naar God vatte was, spreekt van goede tierenheid en van recht. We zouden zeggen: Waarom spreekt hij niet van recht en van goede tierenheid? En wel, mijn heusers, van goede tierenheid zoals David dit hier uitkomt te drukken, is een eigenschap ook van het wezen God. De Heer is genadig en baremattig en groot van goede tierenheid. En naar mijn oor is een goede tierenheid, die het recht buiten de deur zou zetten, is geen goede tierenheid. Want hij wenst ook naar het recht te handelen, dat is om de zonde en die de wet de wet zouden overtreden te straffen. Wat hij ook bewezen heeft toen hij koning was, dat hij niet alleen goede tieren was voor degene die zich aan hem kwamen om te onderwerpen, maar dat hij tegenover degene die niet handelden overeenkomstig de heilige wet God. Een zeer streng opdracht. Dus van goede tierenheid en van recht. mijn heurde. Dat geldt ook bij God. Daar is bij God goede tierenheid. Maar daar is bij God ook recht. Een goede tierenheid gaat voor het recht. In zonderheid bij de Almachtige. Weet je waarom? Na zijn grote goede tierenheid heeft God met voldoening aan zijn recht een weg uitgedacht tot zaligheid voor zijn kerk. En als die nu van eeuwigheid, want zijn goede tierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar nooit ten koste van zijn recht. David zou in goede tierenheid en recht handelt, Maar God handelt door goede tierenheid en door recht. En waarin bestaat het dan wel, mijn houders? En wel, we zeiden dat hij een weg uitgedacht hebt op zaligheid. Naar zijn goedheid. Met opluistering van zijn recht. Zodat er buiten het recht van God met eerbied gesproken wel een algemene goede tierenheid gekend kan worden, maar geen zaligmatig. Algemene goede tierenheid zegent God mens en beest. En bewijst in zijn algemene goedheid dat hij alle mensen wel doet. Dat wil zeggen, uh, nog spijst en drank, dekt en kleedt. En nog wel doet hier op aarde. Maar dat is onder zijn algemene goedheid. Maar de zaligmakende goede tierenheid. Al kennen. Daar kan hij buiten het recht om. Dat kan onmogelijk buiten het recht om. Want God kan van zijn recht niet af. En daar men een tijd gaan beleven. Mijn goed Dat men meer. En algemeen met Gods goedheid werkt. Zonder dat men iets leert kennen van Gods recht, is het zo ontzaggelijk gevaarlijk dat men zich niet bedriegt voor de eeuwigheid. Het gaat zo makkelijk om de naam Heren in de mond te nemen en over de Heren te spreken zonder kennis van het recht van God. Uh, daar is niets gevaarlijker. In zonderheid, wanneer het zozeer dichtbij komt. Ach, dat men kan roemen, zelfs over Jezus. En over de zaligmakers. Dat doet Rome, dat doet het leger deszelfs. En dat doen zoveel godsdiensten, maar buiten het recht om. En mijn hulp is zich de vijandschap tegen het recht. En dat God zijn recht handhaaft En dat hij op grond van recht moet is, daarvoor vragen we in dit morgen uur wel uw aandacht naar aanleiding van het ons straks voorgewezen tekst kapitel eh, namelijk Johannes 1, en daar vanavond het 36e vers, de laatste woorden. Wij noemen nu Johannes, Johannes 1 vers 36 de laatste woorden. Waar we altijd lezen de ziet het Lam God. We wensen onze tekst te bezien ten eerste in het strenge recht van God. Ten tweede, in de verschrikkelijkheid der zonde. Ten derde, in de goedheid der zieren. En ten vierde, dat ze geeft een uitnemend voorrecht. We zullen trechten met de hulp van de zieren, tot enige onderwijzing en kom tot lering te spreken. Voordat we dat doen, zingen we van Psalm 40 en daarvan het vierde en vijfde vers: brandofferen of offers voor de schuld, valbede aan uw eis nog toen hier, toen zei ik ziel, kom o heer, de rol des boek's is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en eigen brand, ik draag uw heilige wet, die zij de sterveling zet in het binnenste islam, benoemde u het vierde en vijfde vers van Salom 40. spalen bij het verband van onze tekstwoorden, dat is hier straks duidelijk genoeg geweest. De voorgaande dag had Johannes de Doper uitgeroepen: Ziet het Lam God dat de zonde de wereld wegdraagt? En de volgende dag, twee van zijn discipelen, dus zegt hij: Wanneer hij Jezus daar zag wandelen, ziet het Lam God. En mijn hoorde wanneer u hier dan uw aandacht wensen te bepalen in de eerste plaats, dan zou misschien de gedachte gevormd kunnen worden, hoe komt u hier bij het gestrenge recht van God? We zullen trachten het u duidelijk te maken. Dit wil ik vooraf wel zeggen, dat waar God en Heilige geest. Zalig maken komt te werken. Die horen nergens liever over spreken als over het recht en de voldoening van het recht. Want er kunnen ze in vinden dat ze zalig kunnen worden op grond van recht met voldoening aan Gods recht. En daarom, mijn hoeders, over het algemeen wil men. En liever een evangelisch spreekje hebben. Een evangelisch spreekje waar de omgekeerden nog liefjes rust bij kunnen hebben. En nog aangenaam gesteld kunnen zijn. Waar aardige veranderde mensen nog aardig van opknappen, Maar mijn is die eerlijk door God gemaakt wordt en God en Heiligen zich maken komt te bearbeiden. wens van niets liever te horen, dan het lam God dat voldoende voldaan heeft aan het strenge recht van God. En u mag elk zichzelf onderzoeken en elk zich beproeft of dat wel eens ooit een betrekking en liefde gevallen is op het strenge recht van God. Want mijn houders, daar is zoveel bedrog in de wereld. En het meeste bedrog onder de gooi En men is er algemeen blind voor. Waarom? Omdat men geen kennis hebt van het strenge recht God. Als u de vraag hebt of hoe komt u in onze tekstwoorden? Aan het strenge recht van God, de zin ziet. Het lam God. Dus God heeft gezorgd voor een lam. En wie was dat lam? Wel ook God. De eeuwige Zoon God. Die met God en vader. En God en heilige geest. Maar rechtig en eeuwig God. En wanneer nu een God staat. Ziet het lam God. Dus Christus is van den Vader gegeven als een lam. Maar met welk doel dan om geslacht te worden? Om geslacht te worden. Dat is om te sterven. Als we in onze tekstwoorden niet zien dat hij het lam is dat geslacht is geworden. Geslacht waarvan Gods woord zal getuigen. Waarvoor voor de grondlegging der wereld, want daar had hij het al op zich genomen. En dat God in hand had, dat gestrenge recht, God, en dat hij met niets minder tevreden was. als met dat Christus geslacht werd. En dat Christus als dat enig eeuwig volkomen geldende offer voor God alleen maar waarheid waarmee alle waarden van onze plichten en deugden wegvallen als waardeloos, nutteloos en zonder Terwijl Daarom mijn houders maar wat, waarin open maart zich dan wel, God die heeft zichzelf een lam gezien, want wetende en zien dat Adam het bederven zou en verderpen zou en als verbond zo, dat er van hem in de eeuwigheid geen schepsel meer geboren zou kunnen worden die God kon bevredigen en die aan de eis der goddelijke gerechtigheid dat is aan de eis van het werkverbond kon voldoen het werkverbond ligt verbroken dat is onherstelbaar verbroken en alle pogingen om dat met een helpende Jezus nog goed te maken is ook waardeloos. Dat goed te maken, dat verbroken werkverbond, die geslaagde breuk, is niet dicht te maken met onze werkheiligheid. Werkheiligheid, eigen gerechtigheid, met geen tranen en met geen gebeden en o oh, mijn gehuurders als God maken komt te werk dan krijgt van arme zonder met die breuk te doen we beleven tenzijde tijd mijn gehuurders dat men boven de schuld ligt maar die krijgen met de breuk te doen en die leren daar de schuld kennen en reizen in opening en die komen niet boven de schuld op daar moet aan die brug voldaan wezen, zelf kunnen ze Daarom, als God zaligmakend gaat werken in de zondag, en mijn hulde staan. begint hij al met hen te handelen, krijgt hij zijn recht. Want zijn recht eist van mij en van u: en dat we volkomen overeenkomstig de heilige wet leven. Dat is God liefhebber boven alles en ons naast als onszelf. Hij had de mens zo geschapen. En God behoudt dat recht omdat van mij en van u te eisen. En bij het niet voldoen aan de eis dus dat ik God niet lief heb boven alles. En mijn naaste als mezelf kom ik onder het gesprengen recht. Dat is onder de vloek van God. Onder de wet. Want de wet vervloekt en die die niet bij in hetgeen geschreven is in het boek der wet en dat te doen. Daarom mijn houders, wat geschieten. nu. En nu kan er geen sterveling meer ooit voldoen aan dat goddelijke recht. Wij kunnen nooit meer herstellen wat we kapot gemaakt hebben. We kunnen nooit meer herstellen wat we verbroken hebben. We kunnen nooit meer goed maken wat kwaad gemaakt is. Net zo min als een moorman zijn huis kan veranderen en een luipaard zijn vlek. Wij die geleerd hebben kwaad doen, goed te doen. Dat hebben staat van de mens. Nu zou het voor eeuwig met mij en u afgedaan zijn. Als God niet verkoren had een lam: een lam. In de stilte der eeuwigheid zijn zoon verkoren. Om te wezen: een leeuw om de strijd aan te doen tegen de duivel, de dood en de zonde. En als een lam om zich te laten slachten. Want we vinden het in Jesaja 53: als een lam werd hij ter slachting ingeleid. En nu eist de Godsrecht de betaling der zonde, dat is uh, de doodstraf. Uh, wij zijn krachten zonder zonde zonden onder uh, de straf der zonden. En daar gaat God niet af. Je moet heus niet denken, mijn heur, dat je met beweegredenen Gods goede tierenheid kan bewegen. Uh, dat die goede tieren over ons is en dat hij maar over de zonden heen stapt. Uh, en nee, God handhaaft zijn recht. En we noemen het strenge recht. Waarom het gestrenge recht? God deed er niets vanaf. Ik moet zijn overeenkomstig de wet of ik leg onder de boek. En wanneer ik niet ben overeenkomstig de wet. dan leg ik onder het drievoudige voordeel van de geestelijke, tijdelijke en de eeuwige dood. <kwijls> Wat vinden we nu? Wel ziet het lam God, nu heeft God zijn zoon verkozen. En hoe gaat hij op zijn zoon leggen? Ten eerste wat we straks nog zongen. Brandofferen nog of offers voor de schuld, zegt Christus zelf, voldeden aan uw eis nog eer, aan uw wet. Toen zeide ik zie Ik kom weer. En dan zegt hij, ik draag u een heilige wet. Dus Christus is het zondeloze lam geworden. Zonder zon. Het zonderloze lam geworden. Maar als plaatsbekleden borg. En als plaatsbekleden middelen. Heeft God hem niet alleen. ons vlees en bloed doen aannemen. En hij zelf het vrijwillig aangenomen. Maar heeft God ook de vloek der zonden en de straf der zonde op hem gelegd. Vandaar uit mijn de dat hij den wittere en smakelijke en smatelijke dood des kruises moest sterven. Ja, dat hij de vloek dood moest sterven. Daarom vinden we, zeggen we, het strenge recht van God bedenken is en overdenk het is en laat u toch niet misleiden en verleiden. Door de geest van deze eeuw. Als het nu met minder gekend had, zou u denken dat God zijn zoon als het ware eeuws in de hel geworpen zou hebben. Zou u kunnen denken als het met minder gekend had, dat God zijn zoon tussen de hemel en de aarde had laten hangen. Hij was een mens, maar hij was ook een God. Twee naturen, maar één persoon. nu één God tussen de hemel en de hemel. En ging die daaraf een vervloekte. Een vervloekte Christus. Vandaar dat die Christus daaruit geschreeuwd heeft. Mijn God, mijn God, waarom met je mij verlaat? Zou je denken? Als Gods gerechtigheid nu zodanig is. Dat er niets van afvallen. Dat er dus zonder noodzakelijk gestraft moet worden. En dat hij dat deed borgtochtelijk in Christus. Plaatsbekledend in Christus. Gemerkt is. En hij niet daar niets afvallen. Toen Christus in de hof van Gethsemane. Biddende zegende vader. Indien het mogelijk is. Dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat. Hij wilde zeggen, indien het met iets minder zelf kent, dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat vinden we dan, dan buigt Christus zich onder de wil van zijn vader. Dat hij de beker van God storen tot de laatste drap ons zou moeten uitbrengen? Zou u nu denken, mijn heus, dat een zonder gezellig kan worden. En zonder kennis van Gods strenge recht. O, ik zou u bij het heil van uw onsterfelijke ziel willen bidden. Misschien dat we nog onder ons zijn. Die nog tegenpruttelende altijd maar met het recht van God. En altijd maar over dat recht en gedurig bij verlieven maar weer. Ach, als je tegenspreekt, geef je bewijs dat je nog nooit geen kennis gemaakt hebt met het recht van God. Eerlijk te waarden. En dan heb je nog nooit weer herkend. dat God in Christus zijn zoon gegeven, En God in Christus vergeeft de zon. Daarom, mijn hoorden, zeiden we. De oprecht en die God de Heilige Geest zalig maken komt te bearbeiden ach, die horen nergens liever over praten want die willen eerlijk veilig worden, want God maakt ze eerder. en de Heilige Geest maakt ze eerlijk. ach, mijn deurders hebben zijde die krijgen met het recht van God te doen. en waar nu het God, Johannes hier ziet, het laam God dus nu heeft God het is een gestrengheid hier afgelegd, voor en alleen. Dat Christus uitgeroepen heeft, het is volbracht. Het recht is voldaan. Gezeugde God zijn verheerd. Dat heeft Christus gedaan. Alleen gedaan, volkomen gedaan. Zonder dat er iemand iets verder aan verloefde te doen of doen. Dus waar nu Christus aan het recht voldaan heeft, dat gestrenge recht, God liet hem sterven. En Christus had het recht van God, zo liet hij wilde sterven. En de heilige geest waardoor dat hij mee zichzelf was, maakte hem gewillig en bereidwillig om te sterven. Dus een drie-enig God, mensen, een drie enige God. Op het woord dat ze het recht wilden. En het recht liepen. Ik wil het nog even herhalen. Mijn hoorde God handhaaf zijn recht. Ik de heer heb het recht niet. En ik haat de roof in het op. Ten tweede Christus heeft het recht niet. En want die heeft zich vrijwillig gegeven. De heilige geest bewijst het recht niet. Want je hebt het lichaam van Christus toebereid. Ontvangen door de heilige geest. En arme soldaren. Die zelf mag geworden. Krijgen het recht van God liefde. En zodra ze het recht van God niet krijgen. Ach mijn hordes. Dan is God lief. Dan spreken ze niet meer over schrikkelijk dat recht. Ik weet wel hoor. Dat als we iets van dat recht gods moeten gaan leren kennen voor ons eigen hart en persoonlijk leven, dat men vreest. En dat men soms weet Dat het waar wordt op deze, zal ik zien, op den armen en beslagenen. En die voor mijn woord beeft, die gaan beven voor het recht. En wel, ze kunnen er niet aan voldoen. En wanneer dat lama verborgenheid voor de is. En er is niets meer verborgen als Christus. In onze tijd is er niets meer wat ze aannemen als Jezus. Maar er is in wezen niets zo verborgen als Christus. Het is de mens aangeboren kracht van zijn gebroken werk vervolg. Als die kon om God te behagen en Jezus een beetje meehelpen. Ja. Maar mijn hoorde Jezus is geen helpende zalig maken dat hij ons een beetje meehelpt. Maar hij is een volkomen zelf. Maar al degene die door hem tot God gaat, Merkt niet. Als we hier nu even stilstaan. Bij het strenge recht van God. Houd er rekening mee. Als we dat niet leren kennen hier in ons leven. Dan krijgen we straks de toe Met het gestrenge recht van God. God handhaaft zijn gerechtigheid ik herhaal nog eens ik de Heere het, het recht niet en Christus mijn Heer, heeft zich gebogen onder het recht omdat je het recht niet daarom zegt hij in het hoge priesterlijk gebed, ik heb u verheerlijk tot de Heerde ik heb volledig het werk dat gij mij gezegd hebt daarom mijn Heer, we kunnen bereden hier we hebben maar één ziel voor de eeuwigheid. En men waagt het tegenwoordig op een nachtje eis Men waagt het op enige bevinding en ervaring. Maar ach, houd er toch rekening mee. Als we geen kennis krijgen van het strenge recht van God. Krijgen we geen kennis van het liefde plane God. Dat zonder de zonder der wereld weg ik leg daar in zonderheid de nadruk op. Och, mijn lus, om nou in zulke bange tijden beleven. Dat de leer van recht doorgenade. Men wil wel genade en geen recht. En er kan nog gebied worden om, heren genade en geen recht. Maar die eerlijk zalig mogen worden, die bidden en die wensen genade doorrecht. Beproeft u zelf. Doorzoekt u zelf. In zover dat u meent. Op weg te zijn naar de hemel, Of dat de veilige weg. En de waarrechte weg had. Misschien dat gij denkt of zegt. Het is nogal ernstig. Ja maar we hebben een ziel voor de eeuwigheid. En als u straks voor de poort kwam. En het zou moeten horen. Ik heb u niet gekend. Ik weet niet van waar je. Ik ken je niet. Ik ken je niet. Want je bent nooit in aanraking met mijn gerechtigheid geweest en mijn recht. Ik je hebt nooit meer te herkennen oprecht. Voor dezelfde horen. Ik zou u willen smeken bij het heilige onsterpelijke ziel. Meen niet dat het hardigheid is. We dus zeggen die de genade verkrijgen. Ach. Mijn heurdes, die horen het nergens liever over plezen. Die willen met geen suikerklontjes gevoed vlees. Bedenkt is, als we in de tweede plaats even stilstaan, hoe schrikkelijk of dan de zonden zijn. Waarin openbaar is dat? De schrikkelijkheid van de zon. Dat God ze zodanig af komt te straffen in de zon van zijn Eeuwige dat hij daar vlees en bloed voor aan heeft moeten nemen. Opdat God de zonde af zou kunnen straffen in zijn dood. Daarvoor is Christus het mens geworden. Daarvoor is die lame God geworden. Opdat God het zwaar van zijn goddelijke gerechtigheid tegen hem zou doen ontwaken. En als hij nu in zijn slaat, ach, dat hij die in de hemel de heerlijkheid is, hemels was die de vreugde der engel was en die de schoonheid des hemels was die de lieveling zijn vaders was dat God hem nu gegeven heeft om ons vlees en bloed aan te nemen waarachtig mensen worden gelijk als ik en zijn mens, om hem te laten slachten om hem te laten sterven want Christus is geboren geworden. Maar om te stemmen. Moet. Wanneer men met de kerstdag alleen maar stilstaat bij de geboorte van Christus. En men verbindt dat niet aan zijn kruis. Krip, kruis en kroon. Zijn drie schakels die aan elkaar hechten. En wanneer nu we zijn. De schrikkelijkheid van de zon. Uh, Bemerkend. Toen Christus dan mens geworden is. Wat heeft hij hier op aarde gehad? We vinden niet dat Christus. één keer gelachen heeft. Wel dat hij geweend heeft. We vinden ook niet zoals tegenwoordig. Dat een der predikanten met een zelf van de kerkenraad heeft voetbald. Oh mijn God! We vinden wel dat Christus geweten is. En wanneer dat hij dan in de hof van Gethsemane komt. Wilt u dan de schrikkelijkheid van de zonden zien. Die hebben Christus aangegrepen met verschrikking. Als mijn of uw zonden daarbij geweest zijn. Die hebben Christus aangegrepen dat land dat daar kroot in de hof van Gethsemane. Hebben Christus aangegrepen met verschrikking. Want die die geen zonde gekend heeft. Heeft God tot zonde gemaakt. Dus de zonde van zijn kerk. lag God op dat land. En waar die nu de zonde op dat land. Christus de wegdrager der zonde. Maar nou, wat gebeurde dan niet alleen. Dat hij de zonde lag op het land. Maar ook zijn streng recht daar ging openbaar. En wat beurde er dan dat land? Dat veel mensen zijn aangezicht kan de heen. Ach, als u ooit er iets van verstaan hebt. Weet u waar u ooit de zonde betreurt, mensen? Weet u waar u ooit de zonde zal bewegen? Als u ziet hoe de God ze afgestraft heeft in Christus. <coughs> wanneer Christus in de hof van Gethsemane kroop hij wil zeggen hij was een rechtig mens maar ook een rechtig God dus in wezen kroop God niet in een goddelijke natuur leidende niet in een goddelijke natuur het benauwd had maar door zijn goddelijke zijn menselijke natuur door zijn goddelijke natuur ondersteund werd anders had hij het niet kunnen dragen de toren God. En nu kruipt hij. Als een worm door de hof van Gethsemane. En dan vinden we. Dat hij viel met zijn aangezicht op de aarde. Hebben wij wel eens met ons neus op de aarde gelegen? O, mijn we heurden zijn dan vinden? Toen begon hij droevig en zeer beangst te worden. En krijg het zo vreselijk vanavond dat zijn zweet werd als grote druppel bloed daar kan je de verschrikkelijkheid van de zonde zien. ach wat zijn we toch hard mensen wat zijn we toch hard dat we daar overheen kunnen lezen en in zware strijd zijn de baat hij des te ernstig. en zijn zweet werd als grote droppel bloed als hij dat leest zou je in tranen voedt van tranen moeten storten. Ach zo duur zijn mijn zonden geboet. En zo duur zijn voor mijn zonden betaald. Dan kan je de verschrikkelijkheid van de zonde zien. En de vreselijkheid van de zon. Dat hij kroonpaal zou worden. En geen maan in het stof. En wanneer we nog even een stap die verder gaan om het kort te zijn wanneer hij voor Pilatus staat met een doornenkruis en met een spotmap. en gegeesteld met duizend wonden zielsmatten en lichaamsmatten en Pilatus zegt zie de mens je zou zeggen dat God een hemel dat hij de aarde niet opende en dat dit hele boel naar de hel niet gaat toen ze riepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar God kwam de zonde af te stappen. Daar staat Christus. als over zijn achterkomen. Veracht in zijn profeties, in zijn priester en in zijn koninkat. En als hij dan nog een blik slaat op God, waar we straks zijn. Daar hing hij met de schuld van zijn volk. En onder ging hij de straf der zonden. Door de vloekdoten te sterven. Waarvan hij uitschreeuwt. Mijn God. Mijn God. Waarom heb je mij verlaten? Daar zijn de zonden geboet. Je kan. Elk eentje die zelf mag worden. En hij mag zijn zonde zien. In het kruis leiden en sterven van Christus. Zal zeker een verbroken het worden. Ach, als nergens je hart mee verbreekt. Dan durf ik u te prediken. Dat het verbrijzeld en verbroken wordt in het gezicht van het lam God dat aan het kruis zal gaan. Je ooit een blik krijgt. op ziet het lam God. Dat de zonde der wereld ziet, het landgoed. Dat er ook golfgoed als ze, ik zeg mijn heur, sterke leer. leren, over verschrikkelijk of dan de zonde Ach, zijn er nu nog die daar naar luisteren? Zijn er die nog, die het moeten behaan. zijn er nog die daar moeten aan verheffen? God kan van zijn recht de Oh, wat een gezegende zaak, mijn horen. Als we verwaardigd mogen worden. Om het recht van God lief te krijgen zoals God het lief krijgt. Dan gaan we met heel ons boel die te mogen. En dan ziet er een arme zonder Die op genade aangewezen is. Hey, maar we gaan nog even verder. In de derde plaats. Er de zeiden we dan. De goede tieren heet in de zon. Dat is ook wat eerst over het strenge recht van God. Ten tweede over de verschrikkelijkheid van de zon. Dat God ze niet ongestraft liet. Als met de vloek en de smadelijke en de schandelijke dood van Christus. Ze kwam te straffen. Maar nou de goede tieren heet in de Ach bedenk dus. Wat moet God toch wel een wezen zijn? Die er geen schade van geleden had. Had hij al het mens dan, het Gaanse mens dan verloren laten Het is alleen maar uit de onkennis van God dat wij verkeerd over God oordeelden. Maar naarmate dat we iets van het wezen Gods leren kennen. En van de volmaaktheid van zijn goddelijke deugd. Och, had er God geen schade van gelezen. Nee, net zo min als dat die schade leek, dan er miljoenen engelen afgevallen zijn, die zijn eerste de verderf Maar nu is goedheid. Ach, er zie dus in de natuur. Als wij een kind zouden hebben, en we zouden de smaak van dat kind zien, is dan een vader en een moeder niet genezen om te zeggen. Had ik het zelf maar. Ja. Kan er nog iets smartelijker zijn. Als dat een vader of een moeder een kind ziet lijden. Ik bedoel niet een weinig ziek wezen, Maar een kind ziet en hoort lijden. Ik denk nog aan een zuster van me die. Waarvan we geloven dat ze boos, die met haar elf jaar een krankheid had, die nacht en dag wachtte kermen. Dat zelfs toen ze naar het ziekenhuis ging, was het. Of dat ik gedurig dat kermen nog hoorde van de schrikkelijke smart. Wat is dat voor ouders? En als we nu eens even indenken, mijn heer, wat zou dat bewegen? Uh, tot liefde, je zou alles willen doen om de smaak van zo'n kind te verlichten. En nou de goedheid en de liefde God tot zijn volk. En de goede tierenheid te bewijzen aan zijn volk. Kwam die de smaak van zijn zoon niet te verlichten. niet het strenge weg van zijn loop hebben. En heeft hij de zonde moeten voeten. En dat deed hij niet zelf. Om wat van het dure vijanden van God was. Opstandeling. Bederspanneling. Die naar het gezag van God gegrepen heeft. Om zulke zondags te redden en te zamen. Ken u dat nog wat? Ken u dat nou vader? Dat toen Christus keren de vader. En wie het mogelijk is. Dat deze drinkbeker voorbij gaat niet. Mijn wil, meer, Kunnen ze met niets minder gered worden vader. Als met mijn vervloekte dood. Hier ben ik dat. En dat God nu. Zo die zondag. die in de zon. Maar zo liefst een kerk had dat, eer dat hij de zonde ongestraft heeft, zijn zoon komt te straffen op dat ze zou wel leren. De straf die ons ten vrede aanbrengt, waar op hem. En door zijn striemen is ons. onverneding geworden. Ach, God ontfermde zich niet over zijn zoon. Of dat hij zich over zon daarin zou kunnen ontzetten. Kijk dat raadsel opgelost krijgen. Ach, mijn heus, Dat Christus, die zich zo diep verneemt. Oh, wat verlinkt vanuit de liefde. God. daarin zegt Johannes, Hierin is de liefde niet. Dat wij God liefkaart hebben maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezeven heeft tot een verzoening voor onze zoon kunnen u begrijpen mijn heus dat al wat wij tommen om het voor God goed te maken vruchteloos waardeloze, waardeloos dat heeft Christus gedaan en u vergoedert hier en hij hier, dat u nu om mij of uw wel te doen te verlossen van de zoon te verlossen van de vloek der weg. Te verlossen van zijn toren. Te verlossen van de hel. Te verwerven het, het te schenken. Het eeuwige leven. Hier in geloof en straks nog eens het hemel heen, Dat God nou zodanig mensen lief kon hebben. Ach, dit is het wonder aller wonderen. Dat nooit te bevatten is alleen. Door het geloof te kennen en door het geloof te geloven is het wonder over wonder. Wanneer hier wat soms misschien hebben gebeurd, wij een kind van ons zouden zien sterven. Ach, ontroerd aan lichaam en ziel, Bij het sterven van een kind. Mijn houders. En wanneer Christus roept, mijn God, mijn God, waarom heb gij mij verlaten. En te laatst uitroept, het, het is volgerecht, vader, in uw handen beveel ik, mijn Christus, is het hart van God ontroerd geweest, waarover overharme, ellendige, verdoemelijke zondaren, met eerbied gesproken, die eraan zijn recht voldaan had, wilde met eerbied gesproken, dat God ook kan die zondaren weer in mijn gemeenschap leefen. Nu kan ik ze weer lief hebben. Nu kan ik ze weer aannemen. Tot mijn kinderen maken. Tot mijn eigendom maken. Ik kan me weer in de vermaken. Want de zonden zijn betaald. De schuld is betaald. De straf is gebracht. Ach, kon ik woorden vinden. Kon ik woorden vinden, mijn hoofd. Om weer uit te drukken. De goede dierenheid. Die bevredigd was door de voldoening van zijn gerechtigheid. Ach hier openbaat zich recht en genaam Maar genade door recht Nu heeft hij zijn Zo vlekkeloos en ongeschonden Voor het heiden om te toverspreken Ach wie zou hier niet eerbiedigen? Ziet het lame God Dat de zonde der wereld werd Ziet het lame God Och, heb je wel eens ooit een oog gehad op het lamme God? Of help je je eigen nog met een tekstje? Of help je je eigen nog met een tekstje? Of help je eigen nog met, ja ik mag toch geloven dat dat gebeurd is en dat gebeurd is. Ach, heb je wel eens geloofd dat wat op goocheltaar gebeurd is, dat dat voor u gebeurd is. Dat dat voor u gebeurd is. En dat Christus naar de hel gegaan is om eruit te halen. Als een helvaarder, als een domwaardig. Of wanneer er nog onder ons mochten zijn. Die in de ellende en in het verdriet van de onsterkelijke hier over de herden En die geloven dat wat we prediken de waarheid is. En op geen andere grond wensen zalig te worden. Legt dan je hart open voor God. Ah, legt je hart open voor God. Dan weet ik zeker dat je Amen zegt op deze licht. Dat je Amen zegt op deze Godverheerlijkende licht. Dat je zegt hier. Al moest ik er voorheilig mee omkomen, maar ik wens op geen andere grond gezaligd te worden. Als op grond van die rechten zijn, voldaan op God, God, de liefde des Heer. Die nu met eerbied gesproken zijn haren. Zijn hemel openzet, zijn hart openzet, zijn armen openzet, zijn ogen open doet, zijn oren open Om de ellendige en als kind weer te eigenen en aan te nemen en te ontvangen. Om ze weer tot zijn eigendom te maken. Op grond van Christus' Borg, toch Ziet mijn de dus niet alleen uh, de goedheid der van de eerste persoon, maar ook van de tweede persoon. Oh, wat moet Christus toch wel een zee van liefde gehad hebben. Staan we toch wel eens bij stil, mijn hulp. Een zee van liefde gehad hebben. Hier heeft een vader en een moeder, heeft alles over voor de kinderen. Een man alles voor zijn vrouw, een vrouw alles voor zijn man. Maar om voor elkaar te gaan sterven, dat zou toch wat wezen? Ja. Om voor elkaar te gaan sterven, daar zal het op aangekomen. Maar bedenk nu, wat een brand van liefde, wat een oceaan, dat Christus vrijwillig. Ach, hij zegt, tegen zijn de hij hebt mij niet uitverkoord, maar ik heb u uitverkoord. En nog geef ik me voor u tot in de dal des kras. Ach, wat heeft die beleefd, hoe lief of dat is in de discipelen. En hoe lief of dat hij zijn volk? En hoe lief? Ach, het wil toch wat zeggen. Voorwerpen van de liefde van Christus zijn, weet je wel? Wel, hij heeft ze van de Vader als loon gekregen. Maar ook zijn wijven en zijn sterven. En nu heeft hij ze meegenomen. Want Christus is nooit zonder zijn kerk geweest. God had zijn eeuwigheid in hem verkoren. En is Christus nooit zonder zijn kerk geweest. En is hij dus zijn kerk meegenomen. Zodat wanneer dat hij op kruis ging, ging daar Christus en zijn kerk. Wanneer dat hij in het gracht ging, gaat Christus en zijn kerk. In. En wanneer dat hij opstaat, staat Christus en zijn kerk op. En wanneer dat hij naar de hemel vaart, vaart Christus en zijn kerk op. Waarom uw leven in Christus verborgen is de God. De ergaalose liefde van Christus, die zal ze uit kunnen drukken die zal ze kunnen verklaren want mijn liefde is hierin is de liefde dat wij hebben liefde maar dat hij ons heeft liefde nu de liefde van Christus dat hij zich onderwieren om alles wat God heeft het strenger is om zich geheel te geven en tenzijde zijn heilige geest och de liefde des Christus die mij of u, daar nou mee in kent wil stellen. Om het zielzaligend geloof te wijden. Yes. En te versterken. Maar nu zijn we in de derde plaats nog even. Een uitnemend voorrecht. O, oh, mijn gegeurdes. Hier ligt nou precies verklaard de zaligheid van de kerk. In een gezicht op het Lande Gods. Je ziet het Lande nu is het daar. En u wil even. Ach dat God het nog gebruikt. U prediken. Voor wie geldt het niet? Een uitnemend voorrecht. Maar dat moet voor personen wezen. Voor wie geldt nu dat uitnemende voorrecht? Ja. Niet voor de eigen gerechten, Niet voor de fariseer. Niet voor de werkheiligen, Niet voor degene die de eigen hand haalt. Niet voor degene die zelf op een troon klimt. Niet voor degene die met haar bevinding en van enige bevinding de grond maakt. O, mijn hordes, de tijd die we thans beleven, is zo ontzettend gevaar. Alleen die met haar schuld en met haar zon en met haar oor En waar horen ze nog uit de schuld zitten er hier nog op. Zitten er nog anderen Die niet boven de schuld uitgewerkt kunnen komen. Die leren kennen een schuld overnemende borg te moeten hebben. Een uitnemend voorrecht. Als het verklaard ligt in je hart. Dan zal die op zijn tijd. En op zijn wijze bij u komen. Hij zegt nog op een plaats. Ik zal tot u komen en wonen bij u maken. Dan zal hij op zijn tijd en op zijn wijze tot u komen. Om u te schenken de vrucht van het mannen gods verslag. Dan zal hij u schenken door de vereniging met Christus. Door de geloofsvereniging met Christus. Vrede bij God te verkrijgen. Dus God is volk. Heb ge uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van een een uitnemend voorrecht, want het land van God is in het meeste bestruis en hij is daar ten goede voor zijn kerk dat wij alle afzwerven en omzwerven hij is de getrouwen en de verrechten geblijft waarvan in het avond ziel op de stilte staat dat hij is ter rechterhand verhoogd zijn vaders, ten goede voor zijn ellende voor zijn nooddruftigen, voor zijn benauwd, voor zijn aangevochtenen, voor zijn bestredenen. Hij staat in een uitnemend voorrecht wanneer we hem hier door het geloof mogen leren kennen. Maar nog een uitnemend voorrecht, mijn Lord, Christus heeft verworven, dat we hem straks zullen zien. Ziet het laam God. Ach, als we verwaardigd mogen worden. Om als we gaan sterven. hem te maken zien. Maar in zonderheid. In de dag der tijd, In de grote opstandingsdag. Het Lam God zullen mogen zien. Om eeuwig met hem verenigd. En eeuwig met hem te teerden. Om daar verzadigd te mogen worden. Waar het van geld daar. Zal ons het goede van zijn woning verzaden, reis op reis. Het heiligdeel grote kolen van uw geducht paleis. Waarvan we nog zingen, die wijs is. Merk deze dingen, en geef verstandigheid op zere handelingen. Het is zo vol. De van gunst als macht. Het is het laatste vers van Psalm 102. We hebben commissie om in het morgen uur u te wijzen, ziet het Lam God. Er waren de twee die volgden We We krijgen hem te zien en te kennen. We zeiden, wij hebben commissie om u te prediken ziet het Lam God. Maar, mijn hoeders, wie zal nou een oog verkrijgen op het land. Ach, zijt gij wakker geweest. Hebt u niet geslapen? Hebt u gehoord? Het strenge recht van God. O, houd deze gedachten. niet. Aan deze zijde van het gras, afspraakjes bij de dag, krijgen we met het recht van God. De de jonge lene, jonge dochters, vaders en moeders, grijzen we, krijgen eerst met God. En wie weet hoe spoedig. De tijd is voor God. Ach, oh, mijn rust. we hadden gisteren nog opgebeld uit en Drie jonge mensen, deze week, drie jonge mensen gestorven. En elke dag luidde daar de klok. Een andere plaats, zeven mensen in een week doodgebleven. Zeven mensen in een week. Wij zitten en zitten hier nog. Als levende bewijzen van waardmoedigheid en verdriet. Zou dat ons niet kunnen treffen? Zou dat ons niet kunnen overkomen? Ach, als er eentje sterft is altijd nog een andere. Ja. Ach, mijn gehoortes. Jullie kunnen allemaal sterven behalve ik. Ik bedoel, tegen. Wij zijn mensen die geloven dat elk mens kan sterven. Maar dan van ons eigen gaan geloven dat we kunnen sterven. Dat is God. Nog. Anders geloven we niet. Anders geloven we niet dat we gaan sterven. En toch geldt het ervan. De dood wendt iedereen. Ach, stand, ja, ik hoor die iemand zeggen. Als daar daarbij mijn leven, hebt in geen leven. Dan hebt hij geen leven. Oh, niet. Dat zou mee kunnen brengen. Dan weer voorbereid zouden worden. En toebereid. Want dan we moeten we gaan sterven, is het dan wel gezondigd hebben. En we leren dan eens kennen dat de zonde de oorzaak is van dat we moeten sterven. En mijne horens, helaas staan we stil, heel weinig stil, wat bij achter de dood is. O, er geen meent dat dood, dood is. En vele denken soms nog dat het wel mee zal vallen. Ach, bedenkt, we hebben met een God te doen, die bij de zondvloed bewezen heeft, dat het gekerm en het geroepen en geschreeuw hij zijn oren gestopt heeft. Hij strafde de zon. Die bewezen heeft in de verwoesting van Sodom, Gomorra, Abel en Zeven. Dat het geschreeuw dat uit God uit die stad opgeven. Toen alles in de vlammen was of de kinderen waren of grijze als of jonge mensen. De zons hebben misschien ook wel gebroken, Die de vader een beetje uitgelachen hebben en bespot hebben. Wanneer dat hij ze nog kwam waarschuwen? Misschien ook wel gegild, maar God stopt nooit. Ach, wat zou het toch wezen? Als we moeten gaan sterven en God ontmoeten. Bij wie een vreselijke majesteit is en dan, Wat de laatste beslissing. Dat is een eeuwige en een onveranderlijk. O, dat God nog eens kwam te werken. Dat aan deze zijde van het graf nog eens een beslissing mocht vallen. Een beslissing mocht vallen. Om hier die onberouwelijke keuze te doen. Om hier te leren sterven, eer dat sterven komt. De jeugd die denkt soms, ja. Als je een jong leven daar al over mocht gaan denken. Houd er rekening mee. Als we enig goddelijke liefde straalt in ons hart mogen leren kennen. Een liefde van de rechten en de duurde God, dat weegt op tegen al het genot van de wereld. Als er is eentje onder ons was, die moest kennen, ik ga sterven en verloren. Oh, als God geen genade schenkt, is men mijn kwijt. En je zou tegen ze iemand zeggen, kom, leg dat naast je neer en ga de wereld in en je zoekt het genot van de wereld. Je bent immers veel te jong om zo te worden. Dan zou je zeggen, nee, hou je die maar. Laat ik God dan maar achterna schreeuwen. Zouden we die hier ook nog zitten? In God achterna op geschreeuwen. Dan maken ze de wereld met al wat erop en in de zaal ach die er iets van verstaan gelijk een hart schreeuwt naar de waterstroom. al zo schreeuwt de ziel, schreeuwt God aan mijn hart en je zou mijn kennis gebracht worden met zijn strenge recht en met de gestrengheid van zijn recht en je wordt het voor je eigen schuld het recht van God liefkrijg en als je de zonde dan krijgt te zien ga je de zonde hapen. Die Christus gekost hebben, zijn dierbaar doen. Dat is makkelijk wij. Dan ga je aanvankelijk al iets leren God te liefhebben en de zonde te halen. En als dan God bereid door zijn geest in je door te werken, dan zij leren kennen de liefde van Christus. De liefde van het land. En als je dan een oog krijgt op het land, dan zij Gods goedheid moeten bewonderen. Want, er is er geen één die een oog kreeg op het land. En die dan zegt, ja, maar ik heb het er benauwd gehad. Toch? En ik ben er niet dreigel. Nee, die zeggen, wanneer ze een oog krijgen op het land. En het is waarlijk inderdaad kinderen hebben, Die zeggen, ach, waarom maakt ik dat uit? Waarom krijg ik een gezicht van Christus? Waarom geeft hij mij kennis van Christus? Waarom ik kan niet behoorlijk Christus? Want uit de kennis van Christus brengt het mee dat men niet kan buiten Christus. Of, er moet in de bloemhoven gejaagd worden. En Christus onder de voor de armen geneigd worden. En je moet je eigen eraan gegeven. ja. Ze worden allemaal nog verder niet gebracht en verachtend en kleine dingen niet. Ach, mijn heren een die eerlijk, zalig maken, bearbeid wordt, die vraagt niks, dat is alleen zijn zonde. Ja. Maar die hulp alleen, de gerechtigheid God, zitten de dienen nog onder ons, zouten de dienen nog Ach, die van Heer de zegt, ik de heer, heb het recht. Hij zou zeggen, hier, je kan in mijn half kijken. Ik wens niet af, haal het recht te benen. Ach, zouden ze die nog zijn. laat er dan geen stilzwijgen blijven bij zijn. Ik zei, je zal een haat en een afkeer krijgen van de zon. Je vervoeien wanneer je de zonde krijgt zien in het lijden en sterven van Christus. Je zal je zonde betreuren, niet om je verdienstelijk te maken. Maar te zien wat Christus verdient is. Ach, je zou God's goedheid moeten bewonderen. Dat hij met behoud van zijn ere weg uitgedacht heeft. En, in zoverre dat dat gekend zou worden, zou je niet kunnen rusten. Voordat je iets hebt leren kennen, Sion, zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Heb God die genade verhielend. Met weten voor eigen hart en leven. <coughs> Huldig en erkend alleen de gerechtigheid Gods. O, oh, hebben er iets van mij geleerd, door recht verlost. een uitnemend woord. Heb je leren kennen vrede met God. Heb je leren kennen de verzoening met God. Hij wil leren kennen de toegang tot God. Geopend in en door het land. En we zullen leren kennen dat het land verhoogd is. Aan de rechterhand zijn vaders onstemmig. De leren kennen. De, de, de, het uitnevende vork. Wat het is al hier voor en toe bereid te mogen worden. Om dit leven nog eens eens getroost te mogen verlaten. Om zonder verschrikking voor zijn rechterstoel te verschrikken En om dan het land te zien. Om in eeuwige lof en in een bieding. En in dankzegging weg te zijn. Het land dat geslacht is. Is raar de de eer. De lof. De prijs en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. Jezus. U mocht de napritiker nog zijn. O gezegende majesteit. Ach, gij mocht het nog eens gebruiken. Voor den ene of voor den andere. Al dat ze dat uitnemend voorrecht. Mogen ervaren wat het is. het ziet het land God. Het land dat geslacht is. Het geslacht voor ons geslacht. En van dat geslacht te weg te eten en te drinken. zijn honger en komen namelijk onze zon. Verzoen het zonder ons aangekleed. Gaat in verzorging. Met een iederlijk tot de plaats van onze woning. Dek ons onder de schaduwvleugelen. Verzoen het zonder ons aangekleed. En verhoor ons uit genade, Om Jezus willen. Ah. Omgesloten in ze het zevende vers van Psalm 89. Hoe tabel is het volk dat naar die klanken hoort. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 89. zegen des de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u lieden. Amen.